Vijf uur. Het NOS-journaal. Rimmel Serré. Anders Breivik voorgeleid aan rechter. Moordenaar Turkse journalist Dink veroordeeld. En powerboat races tussen Tessel en Den Helder gaan niet door. Anders Breivik heeft gezegd dat hij samenwerkt met twee cellen. Dat heeft de rechtbank in Oslo gezegd na afloop van de voorgeleiding van de Noor... Volgens de rechter is het niet duidelijk wat Breivik daar precies mee bedoelde. Hij verklaarde eerder dat hij de terreurdaden in zijn eentje heeft gepleegd... om Noorwegen en West-Europa wakker te schudden... vanwege de grote toestroom moslims. Breivik wilde Noorse arbeiderspartij afstraffen voor haar immigratiebeleid. Hij koos voor de bijeenkomst van socialistische jongeren op Oetoya... omdat zij de toekomst van de regeringspartij zijn, zo verklaarde hij voor de rechter. Die bepaalde dat de Noor acht weken in voorarrest blijft... waarvan vier weken in isolatie. Hij mag geen contact hebben met de buitenwereld. Breivik werd uitgejouwd toen hij uit het gerechtsgebouw in Oslo werd afgevuur, afgevoerd. De moordenaar van de Turks-Armeense journalist Dinkes in Turkije... veroordeeld tot ruim 23 jaar gevangenisstraf. Een jury heeft de verdachte schuldig bevonden. Hij was 17 toen hij de journalist vier jaar geleden in Istanbul op straat doodschoot. Dink werd aanhoudend met de dood bedreigd na zijn artikel over de massamoord op Armeniërs aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. De journalist bestempelde de moord als genocide. Volgens Turkije waren de Armeniërs slachtoffer van een burgeroorlog. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde Turkije vorig jaar voor nalatigheid in het onderzoek naar de moord op journalist Dink. De Kroatische Serviër Goran Hatsic is vanmiddag voorgeleid voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Hij weigerde te zeggen of hij zich schuldig of onschuldig acht aan de aanklachten. Hatsic wordt beschuldigd van moord, marteling en deportatie van etnische Kroaten begin jaren 90. De rechter heeft hem 30 dagen bedenktijd gegeven. Hatsic was de laatste op de lijst van verdachten van oorlogsmisdaden die nog werden gezocht door het Joegoslavië-tribunaal. Vorige week werd hij opgepakt en overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen.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 De organisatie van de Grand Prix of the Sea schuift de powerboat races nu door naar volgend jaar. De uitspraak van de Raad van State wordt daarbij als leidraad gebruikt. In vogelpark Avifauna en Alfa aan de Rijn heeft een neushoornvogel drie eieren uitgebroed... en dat is nog nooit eerder gebeurd op het vasteland van Europa. De Visayan tarik neushoornvogel is uiterst zeldzaam... en komt in het wild alleen nog maar voor op een paar eilanden van de Filipijnen. Naar schatting ligt de totale populatie rond de duizend. In vogelparken is de soort maar op twee plaatsen te zien in Alfa aan de Rijn en in de Britse Chester Zoo. Over twee maanden zullen de drie jonge neushoornvogels in Alfa uitvliegen. Een man uit Pieterburen is tot tbs met dwangverpleging veroordeeld wegens stalking. De man valt al jaren vrouwen lastig en is daarvoor al drie keer veroordeeld. Hij stuurt een kaarten en brieven en probeert dan op te zoeken. Zelfs vanuit de gevangenis gaat de stalking door. De rechter vindt nu dat slachtoffers moeten worden beschermd... tegen zijn hardnekkige obsessie en daarom heeft hij tbs gekregen. Zelf is de aardappelboer uit Pieterburen zich van geen kwaad bewust. Hij meent dat het de plicht van vrouwen is om hem te vertellen... waarom ze geen contact met hem willen. Een Nederlandse toerist is in Zuid-Duitsland betrapt... toen hij een bijzondere souvenir wilde stelen. De man was in de Algoien-weiland ingelopen... en had van een koe de halsband met bel losgemaakt...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 En dan het weer, bewolkt met in het noorden af en toe wat regen... en het zuiden af en toe wat zon. Maxima liggen tussen de 17 en 20 graden. En morgen is er weinig verandering. ABB Verkeersinformatie. Er is vanwege de vakantie natuurlijk nauwelijks sprake van spitsdrukte. Maar toch een paar files. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Knop het Oude Rijn en Nieuwegein 4 kilometer. Vanwege de werksmijden aan de A2. Het is voorlopig verstandiger om om te rijden via de A27 naar het zuiden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Venep 3 kilometer. Vanwege een autobrand is de rechterreist ook dicht. En er viel op de ring van Amsterdam op de A10 West voor de Continental 3 kilometer.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 BVN, de televisiezender voor Nederlanders in het buitenland. Macro Megamania, miele stofzuiger voor maar 99,99 ,99 euro. Het NOS Radio in Jounau. Lucella Carasso. Goedemiddag. De katholieke kerk in Australië heeft excuses aangeboden. omdat ze tienduizenden vrouwen gedwongen heeft hun baby af te staan voor adoptie. Zometeen meer daarover. Vanmiddag werd de Noorse terrorist voorgeleid bij de rechter. Die zitting was gesloten, maar achteraf las de rechter een verklaring voor. Um, dat de accused de actual respective circumstances he has not pleaded guilty based on the statement of the accused and the remaining evidence in the case the court finds it sufficiently proven that the accused has acted with an intent of terror Anders Breivik heeft aan de rechter toegegeven dat hij de aanslagen in Oslo en op het eiland Utola gepleegd heeft maar pleit wel onschuldig, dat zei de rechter na de zitting. De rechter eh, die de aanslagen als terreurdaden eh, aanmerkt... en dat heeft gevolgen voor het gevangenisregime van de dader. Dat vertelt correspondent Dirk Evers. Dit betekent dat hij de eerste vier weken compleet eh, geïsoleerd wordt... dat hij in een cel zit en eh, dat hij ook nog eh, zeker acht weken... blijft aangehouden in de cel. In die tijd mag hij geen familie zien, hij mag geen kranten lezen... geen radio luisteren of televisie zien, dus hij wordt eigenlijk... Eh, compleet afgezet van de buitenwereld. Dat, weten we, dat is dus voorlopig besloten. Volgens correspondent Dirk Evers kan het nog wel even duren... voor de eigenlijke rechtszaak tegen Breivik begint. Er is zoveel materiaal dat bij elkaar moet gesprokkeld worden... De ravage is zo groot geweest dat men verwacht dat het zeker een jaar duurt. Dirk Evers is nu live aan de telefoon, Dirk. Want op dit moment geeft de Noorse politie een persconferentie. Maar daarin belangrijk nieuws... want het dodental van het eiland is naar beneden bijgesteld. Ja, het is naar uh, 68 teruggeschroefd. Dat had men vanochtend al aangekondigd, dat dat zou gebeuren. Men zei, maar hoeveel precies, dat wist men niet. Maar dat is omdat het allemaal zo chaotisch verlopen is de eerste dagen. Uh, iedereen was in shock en... Uh, Niemand kon. Er zijn dus blijkbaar mensen twee keer geteld, uh, geteld. En uh, vanochtend zei de politie, we komen later deze middag uh, terug op, uh, op het, het precieze aantal doden. Dus dat, dat krijgen we nu 68. En uh, wil het zeggen dat het daarbij blijft? Of zoeken ze nog steeds naar uh, slachtoffers, mensen die vermist zijn? Ja. Ze zoeken nog steeds naar vermisten. Um, dus van die 68, 68 doden op het eiland uh, Utoja... en dan 8 in het centrum van Oslo. Dus dan zit je op 76. Dus dat zijn er 20 minder dan wat eerder gezegd was. Ja, ze zeggen dat de, de, de situatie was chaotisch... maar dat is het toch een behoorlijk verschil... waar ze dan op maandag pas mee komen. Ja, dat uh, kun je wel zeggen. Maar... Uh, ja, er zijn heel veel, je moet denken, op het eiland zijn honderden mensen uh, aanwezig geweest. Uh, het, was, het was nu eenmaal chaotisch, dus, maar dat klopt. Hoe, het, hoe dit kan, dat, uh, dat zal misschien mogelijk later ook nog vragen opwerpen. Ja, is er iets gezegd, want dat was belangrijk nieuws... wat uit de rechtszitting naar voren kwam. Uh, is er iets gezegd over de cellen waar Anders Breivik over heeft gesproken? Want hij suggereert dat er twee cellen actief zijn binnen zijn organisatie... wat er mogelijk op, op duidt dat er ook nog andere mensen bezig zijn met acties... Uh, zoals die van hem. Zegt de politie daar iets over? Uh, dan zou ik nu eventjes moeten luisteren eigenlijk. Ik weet in elk geval dat men eerder geen commentaar erop wilde geven... en dat Noordse terreurexperts, die hebben al gezegd... dat dit een, een mogelijke nieuwe beweging in heel Europa is... die op het internet actief is... en zich dus tegen die, uh, tegen die islamisering, wat zij noemen de islamisering... van Europa afzet. En, en, ja. uh, Dirk, we, we horen die persconferentie. Laten we heel even kijken ja. waar, waar ze nu zijn. Ja. Op ska vara is i afgekomen in och då är det is het een om ja, we vallen er midden in. Waar gaat het nu over? Het gaat over de, uh, het opduceren van, uh, ja, van de lichamen, van de lijken. En uh, dat heeft dus blijkbaar heel veel problemen uh, opgeleverd. Het was niet uh, duidelijk wie wie was. Uh, men moest uh, van de familieleden uh, materiaal, dus DNA-materiaal... bijeensprokkelen om te kijken. Dus dat heeft het allemaal vertraagd. Het ging om een hele grote groep mensen. En uh, ja, dus niet alle lichamen zijn gevonden, ook dat. Een van de verklaringen... Van ...van de politie waarom het uh, aantal slachtoffers naar beneden is bijgesteld. Voorlopig 68 mensen die dus zijn omgekomen. Dirk, wij horen jou na half zes. En dan praten we ook over het politieoptreden op die avond dat het allemaal gebeurde. De middag en de avond dat het gebeurde. Daar komt steeds meer kritiek op. Misschien zeggen ze daar ook nog iets over. Wij uh, spreken jou na half zes. Gaan we even verder praten over anders, bedrijf ik. In ieder geval over het feit dat hij zichzelf Tempelier noemde. Hij refereert daarmee aan de Orde van de Tempeliers. Een geestelijke ridderorde die begin 12e eeuw werd opgericht. Historicus Michel Nuitens schreef een boek over de Orde van Tempeliers in de lage landen. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u eens vertellen wat dat voor orde was? Ja, de orde van de Tempeliers was. Uh... Eigenlijk een geestelijke ridderorde. Wij moeten het ontstaan van die orde eigenlijk situeren in uh, de nasleep van de eerste kruistocht. Dus de eerste kruistocht uh, had plaats tussen 1095 en 1099, het had aanleiding gegeven tot de verovering van Jeruzalem uh, door de christenen. Maar vlak na de verovering van Jeruzalem bleef de dreiging van de moslims nog altijd bestaan. Dus de moslims hadden eigenlijk gezworen vanaf de eerste dag na de verovering van Jeruzalem dat ze die heilige stad opnieuw zouden proberen te veroveren. Probleem voor de christenen en voor de eerste kruisvaarders was dat er eigenlijk, hoe langer hoe meer mensen waren die bereid waren om daar ter plaatse op het strijdtoneel te vechten. En dan is men eigenlijk tot de, tot de opvatting gekomen dat er een specifieke orde moest worden opgericht die tegelijk een geestelijke en een ridderorde zou zijn om dus mee die kruisvaarders te ondersteunen bij hun militaire activiteiten. En hebben ze dat ook echt gedaan? Ze hebben dat ook echt gedaan, maar ze zijn dus echt uh, pas echt door de paus goedgekeurd. 40 jaar na de eerste kruistocht, dat is iets wat wel eens uit het oog verloren wordt. Het is, uh, er zijn 40 jaar overheen gegaan ...voor zij officieel eh, erkend werden, kerkrechtelijk erkend werden. Zij hebben dat eh, effectief, effectief gedaan, maar ze hebben dat gedaan op een manier... ...die eigenlijk niet altijd spoorde met de activiteiten van de andere kruisvaarders... ...en met de activiteiten van de andere geestelijke ridderorden. Want naast de tempeliers waren er ook de Duitse orde... ...en de hospitaalriders of orde van Sint-Jan van Jeruzalem. En waarin verschilden zij dan met, met hun aanpak van die kruisvaarders? Tochter. Zij verschilden in hun aanpak omdat er heel wat uh, tempeliers waren. Er waren eigenlijk twee, twee strekkingen zeggen, binnen die tempeliers. Er waren tempeliers die wel bereid waren tot overleg... die wel bereid waren tot het sluiten van uh, compromissen met de moslims... en die dat ook uh, effectief hebben gedaan. Terwijl er anderen waren die eigenlijk meer ja, de harde strijd... Uh, tegen de moslims uh, wensten te voeren. Als je het dan over de hele groep hebt, aan, aan hoeveel mensen moet je dan denken? Oh, eigenlijk alles bij elkaar niet zoveel. Uh, wij hebben het altijd over de tempeliers, maar je moet dan eigenlijk een onderscheid maken tussen uh, de tempelridders, dat was de hoogste categorie, en dan tempelbroeders. Nee, dat waren geen ridders, dat waren gewoon broeders, maar het hoogste aantal uh, in het Heilig Land, dus op het strijdtoneel, dat was om en bij de 2500. 2500. En, ja, en hebben ja. die veel, veel slachtoffers gemaakt? Die hebben slachtoffers gemaakt, maar zij hebben ook ...binnen hun lange vee gekend. Want u moet er rekening mee houden dat in 1187... Dus ...er is nog geen 100 jaar na de verovering van Jeruzalem door de christenen... ...dat Jeruzalem al opnieuw veroverd is door Saladin. En er is ten koste gegaan van heel wat slachtoffers... bij de moslims, maar ook heel wat slachtoffers bij de christenen... en ook bij de tempeliers. En is daarmee toen ook een einde gekomen aan de orde van tempeliers... of zijn daar, ze, zijn ze is, gebleven? Zij zijn gebleven tot het eind van de 13e eeuw. En ze zijn in het heilig land gebleven tot 1290. Dan zijn ze ook daaruit verdreven. En de orde is dan definitief door de paus afgeschaft in 1312. En Anders Breivik uit Noorwegen, die ja. voert ook een strijd tegen de moslims, is ja. zijn verhaal. Is het logisch, voor zover we nou helemaal in zijn gedachtegang kunnen treden... maar dat hij zich tempelier noemt, kunt u zijn redenering volgen? Nee, dat kan ik helemaal niet volgen. Dat kan ik helemaal niet volgen. Want spijtig genoeg zijn er heel wat mensen... dat is één extreem voorbeeld... maar heel wat mensen die zich nog altijd beroepen op die tempeliers... maar die er eigenlijk in wezen niks meer mee te maken hebben. Dus het zal volgend jaar precies 700 jaar geleden zijn... dat die orde van de tempeliers is afgeschaft. Het is wel zo dat op het einde van de 18e eeuw... vrijmetselaars zich beroepen hebben op dezelfde symboliek... die de tempeliers hanteerden... Maar maar in wezen had dat eigenlijk niks meer met de eigenlijke orde te maken. Want als u zegt: ik, ik kan de redenering van Breivik niet volgen, waar zit hem dat dan vooral in? Dat zit er hem vooral in, in het feit uh, dat het eigenlijk uh, niks meer te maken heeft met de. Uh... Met de oorspronkelijke tempelorde. En dat de wel, ik heb de hele tekst van die meneer natuurlijk nog niet gelezen. Maar het is wel zo dat de, dat de, de tempeliers eigenlijk in heel wat gevallen een veel gematigde houding hebben aangenomen dan andere kruisvaarders ten aanzien van de, van de moslims. Ik heb je al verteld dat er ook heel wat waren die compromisbereid waren, die akkoorden hebben afgesloten met moslims. Dus het was geen eenzijdig verhaal, dus het moet veel genuanceerd verteld worden dan wat meestal het geval is. Breivik die heeft het over een organisatie die, die in 2002 met anderen heeft opgericht... een soort nieuwe orde van tempeliers. Had ja. u daar ooit van gehoord? Daar had ik al van gehoord, maar dat is een verhaal dat al meegaat... van in het begin van de, van de 19e eeuw. Dus er was, toen al in, in, in, er was toen al in Frankrijk een zekere dokter, uh, Le Dru, was de naam, die ook al een nieuwe orde van de tempeliers uh, heeft opgericht. Dus dat is, dat is iets wat eigenlijk Dat kan al, iedereen roepen in feite? Dat kan in feite iedereen roepen, ja. En zonder goedkeuring Spijtige, van Rome heb je ge, oh, geen uiteraard, orde? Uiteraard, uh, zonder goedkeuring van Rome heb je geen orde, maar uiteraard is dus die orde... Die orde, of zogezegde orde, die is ontstaan uh, begin 19e eeuw. En heel zeker, die orde waar die, die Noorse meneer zich op beroept... die krijgt geen enkele goedkeuring van Rome. Dat spreekt nogal vanzelf. Ja. Vindt u het uh, logisch dat wij hier zo uitgebreid over praten? Ik vind het logisch en ik ben heel blij dat ik, dat ik dat een klein beetje mag toelichten. Omdat over die tempeliers nog altijd heel wat misverstanden bestaan. En dat er spijtig genoeg mensen zijn die zich daar nog altijd op beroepen. Weliswaar op een verkeerde manier. Maar er bestaan spijtig genoeg nog heel wat misverstanden daaromtrend. Michel Nuitens, historicus. Ik dank u wel. Graag gedaan. Zometeen verslaggever Mark Robin Visser. Die is op pad om te zien en te horen hoe invulling wordt gegeven... aan de grote bezuinigingsoperaties in Nederland. Zometeen is hij in Heerenveen bij een buurthuis. Bij de ANWB vanmiddag René Passet. Wegwerkzaamheden zorgen voor wat vertragingen hier en daar. Ja, dat zijn eigenlijk de enige twee files, Lucella. Want als die werkzaamheden er niet zouden zijn... dan zou je me niet eens op de zender horen... Want veel mensen zijn met vakantie, maar op de A2 utrecht tembos staan ze wel stil. Dus ze kopen het Oude Rijn en Nieuwegein, 4 kilometer. Ze zijn daar de komende weken aan het werk. En de verkeer kan het beste omrijden via de A27, de alternatieve route vanuit Utrecht naar het zuiden. Er wordt ook gewerkt in Amsterdam aan de ijtunnel En dat is te merken op de omleidingsroute, de Koentunnel. Want er staat op de A10 West voor die tunnel nu 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. De Turkse Armeense journalist Rand Dink werd bijna vier jaar geleden op klaarlichte dag in Istanbul doodgeschoten. Vandaag is de verdachte door een rechtbank in Ankara veroordeeld tot 22 jaar en 10 maanden cel. Correspondent Bram Vermeulen. Goedemiddag Bram. Goedemiddag. 22 jaar cel, 10 maanden. Hoe reageren de nabestaanden van Dink daarop? Nou ja, die vinden het kennelijk wel een, een hoge straf. Hoger dan ze misschien wel uh, verwacht hadden. Als je nagaat dat uh, die dader nog minderjarig was toen die Randink op de stoep van de Armeense krant Argos hier in Istanbul in 2007 doodschoot. Uh, en dus geen levenslang kon krijgen. Hij was toen 17 jaar oud. Dus dit is zeg maar bijna de maximale straf van wat hij zou kunnen krijgen. Uh, de nieuwe hoofdredacteur van die krant waar Randink toen hoofdredacteur van was... noemde het vandaag een moedige beslissing van de rechter om in elk geval de bewijslast te volgen... en dus niet te handelen uit Turks nationalistische overwegingen... want dan zou deze dader misschien wel een held geworden zijn. Want wat is er over het motief van deze moord uh, naar voren gekomen in de rechtszaak? Nou, de jongen die heeft het zelf in de rechtszaak uitgelegd. dat hij ten tijde van uh, de moord. in de maanden voor de moord. Uh, veel in de kranten heeft ge gelezen. Hij geeft de kranten ook letterlijk. Uh, de schuldkrant als Vatan Hurriet. die noemt hij met name. Want in die kranten was. Uh, in dat tijd te lezen over de rechtszaak. die toen speelde tegen Randink. Randink is een Armeens-Turkse journalist. die. Uh, nogal veel sprak over het verleden van Turkije. over 1915. de massaslachting op de Armeniërs. die hij altijd als genocide bestempelde. En vanwege het gebruik van die woorden werd hij aangeklaagd door de Turkse justitie... omdat hij daarmee de Turkse identiteit, het Turkendom, had beledigd. En die jongen zegt dus te hebben gehandeld uit nou ja, bescherming van dat Turkendom. En de vraag was destijds ook al, uh, deed hij dat alleen? Was dat zijn eigen initiatief? Ja. Of uh, zijn er mensen die met hem hebben samengewerkt, hem hiertoe hebben aangezet? Heeft ja. de rechtbank daar nog iets over gezegd? Nou nee, de, de, de uitspraak van vandaag ging echt letterlijk over uh, Uguur Samas, zoals die heet. Uh, maar volgens de advocaat van Dink, uh, ook een bekende schrijfster trouwens, VTJ10... Uh, is het wel een belangrijke uitspraak voor de andere zaken... die nog steeds parallel liepen en lopen uh, naast deze zaak. Want uh, zij zegt, uh, deze uitspraak en deze hoge straf van 22 jaar... Uh, die wordt natuurlijk ook gehoord door andere verdachten. Hun hoop... ...op bevrijd te worden is nu vervlogen, zei zij. Uh, want uh, uiteindelijk zegt zij dat het onmogelijk is geweest... ...en dat houdt ze al jaren vol, dat het onmogelijk is voor een 17-jarige jongen... ...die geboren is in Trapzon, dat ligt honderden kilometers ten oosten van Istanbul... ...om zover zo'n moord voor te bereiden en uit te voeren... ...en vervolgens nog te kunnen vluchten ook. Dus houden zij vol, de advocaten, de nabestaanden... ...dat hij hulp heeft gehad van een aangevallen autoriteiten... om. ...of de, de moord mee voor te bereiden... ...of een afval te voorkomen dat die moord zou worden uitgevoerd... ...ook al bestonden er allerlei aanwijzingen dat hij eraan zat te komen. Ja, en daar komen dan dus nog zaken over? En die, dat lopen nog zaken tegen. Er zijn inmiddels ook al een tweetal officials... ...is inmiddels ook al voor vrij lage straffen... ...trouwens voor een paar maanden veroordeeld. En de Turkse staat is veroordeeld voor 100.000 euro door het Europees Hof van Justitie... omdat de, het Europees Hof vindt dat de Turkse staat veel meer had kunnen doen... om Randding te beschermen tegen deze moord. En, en die moord, heeft die nog invloed gehad over de, op de discussie over de Armeense genocide? Ja, ik denk, ik denk het wel. Um, kijk, de, het onderwerp, het grote onderwerp, het grootste onderwerp, misschien wel het grootste onbespreekbare onderwerp in Turkije, blijft nog natuurlijk nog steeds heel gevoelig. Daar heb ik geregeld mee te maken. Maar ik ben, uh, zolang ik hier nu woon, nu twee keer bij de herdenking geweest van uh, de moord op Randink. En het valt mij op dat die demonstraties uh, nou, tegen de moord, tegen het feit dat er nog schuldigen vrij rondlopen, de demonstraties steeds groter worden. Het valt me ook op dat op de Turkse nieuwszenders en in de kranten, sinds de moord op Dink er uitgebreid gesproken wordt over wat er in 1915 is gebeurd. Over ook het verzwijgen of het wegmoffelen van misschien wel de schuldigen van, van deze moord. Dat betekent niet dat alles is recht Ga maar na bijvoorbeeld dat degene die heel veel onderzoek heeft gedaan naar de moord op Brand Dink, een journalist met de naam meneer Dimchenair, nu alweer maanden vast zit op beschuldigingen van nou ja, lidmaatschap van een georganiseerd crimineel netwerk. Het blijft allemaal heel gevoelig, maar je ziet wel dat op straat en op televisie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 Een winkelcentrum in Herenveen en daartegenover twee gebouwen. In het ene gebouw bevindt zich kringloopwinkel De Lege Knip. En daarnaast hebben we wijkcentrum De As. Het is wel een beetje een armoedig zootje bij elkaar, zou je zo denken. Maar het zijn hele leuke gebouwen. Ik weet niet hoe het met de kringloopwinkel gaat, maar ik kan wel zeggen dat het wijkcentrum De As er bijna niet meer was geweest. Het had een haar gescheeld. Dankzij de inzet van uh, vele vrijwilligers is er dan toch een doorstart mogelijk. Het gaat zelfs geschilderd worden en gedaan. De vrijwilligers zitten hier uh, allemaal aan de tafel, een beetje... Te vergaderen, geloof ik. Wat zijn we dan doen? We zijn dan vergaderen, ja. op de as te Hebben jullie al besloten wat voor kleur het wordt? Ja. Het uh, blijft wat neutraal, denk ik. Zodat neutraal? We, kunnen doen. <laughs> we gaan over op een goedkoper kleurtje. Het moet allemaal wel wat goedkoper. <laughs> ja, zeker. Ja. Maar goed, het is al heel wat dat het open blijft. Ja, zeker. Daar zijn we ook heel blij en trots op. Ik loop even naar de bestuurders. De wethouder is hier ook. en De directeur van de welzijnsorganisatie waar dit wijkcentrum onder valt. De vrijwilligers van dit wijkcentrum hebben ontzettend hun best gedaan om dit open te houden. Meneer Hartsuiker is, is de wethouder. Buurtcentra vallen ook in uw portefeuille? Of hoe zit het? Nee, dat valt dat zit bij mijn collega, de heer Bewalda. Die is uh, voor hemzelf gelukkig lekker even op vakantie. Kijk. Maar goed, uh, daarnaast ben ik zelf ook, ik kom uit een dorpje in dat omgeving en ben ook ja, behoorlijk betrokken bij het vrijwilligerswerk ja. in het dorp. Vrijwilligers zijn toch de, de smeerolie van onze maatschappij. En we hebben het allemaal over de civil society. Nou, die draait op mensen en die draait op inwoners van de gemeente Heerenveen. En dat doen ze over het algemeen heel erg goed. Dat is gebleken. Maar ze moeten ook de ruimte krijgen voor dit ja. soort dingen. Uh, meneer Vlootman, u bent directeur van de Welzijnsorganisatie... Ja, waar dit buurthuis onder valt. Nou, wat hier in Heerenveen gebeurt... gebeurt op heel veel plaatsen in Nederland. Met buurtcentra en wijkcentra. Ja, in het algemeen. Uh, uh, je ziet dat uh, heel veel gemeenten natuurlijk zoeken naar, uh, naar manieren. Dat wordt lokaal heel anders ingevuld. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat er vrijwilligers zijn die je, je komen versterken. Dat is zo, maar we moeten natuurlijk wel reëel blijven. We hebben ook dat uh, afgelopen jaar op andere plekken geprobeerd. De ene wijk kan het gewoon beter dan de andere wijk. Dat hangt af van uh, hoe, hoe goed men elkaar kent. Uh, dorpen in het buitengebied van Nierenveen is dat traditioneel al heel uh, sterk altijd. Die, die binding met elkaar. Uh, maar ik heb ook wel uh, voorbeelden dat het niet goed is gegaan. Nee. Dat vrijwilligers gewoon vechtend over straat gingen uiteindelijk omdat iets niet lukte. Dus je moet ook wel reëel zijn dat het uh, soms begeleiding nodig heeft en ondersteuning. En het een heeft, lange adem uh, nodig heeft. Het heeft begeleiding nodig en een lange adem. Meneer Van der Zaag, u, u zit in het bestuur van die stichting. Hè? Ja. Uh, als je al vrijwilligers kan vinden. Ja, dat is, dat is het allerbelangrijkste. Hè? Want je kan niet met twee, drie vrijwilligers zo'n hele tent eh, draaiend houden. Dan moet je, ja, we schrijven naar een dertigtal. We zitten nu op goed twintig. Dus we hebben nog wat te gaan. Dus mensen die zich willen aanbieden, zeer zeker, ja. heel erg graag. Want u zit eigenlijk met een uitgekleed eh, buurthuis. Vroeger waren hier beheerders, hè? Ja. bijvoorbeeld, die zijn ontslagen. Ja, correct. Eh, er is eigenlijk nu niet niemand meer. We moeten nu alles zelf doen. En dat doen we graag. En dat willen we heel erg graag. Maar we kunnen altijd hulp gebruiken ja. van andere mensen die ons daarbij willen helpen. Nou meneer de wethouder, u ziet zijn motivatie. Hè? Maar je hoort het tegelijkertijd ook, ze moeten het allemaal zelf doen. Ja, maar ik ken die motivatie heel goed. En ik denk dat Heerenveen op een heleboel gebieden wat dit soort zaken betreft ook een heel behoorlijk voorloopt. En die trots voor die zelfwerkzaamheid, het zelf doen, is gewoon heel belangrijk ook voor in de toekomst. Het ganze Nederlandse volk kan een voorbeeld nemen aan de... Inwoners van Heerenveen, ben ik veroverd om ja, te zien. Altijd welkom hier. Ja. De koffie staat klaar. De koffie staat klaar, zeker. De en, koffie kost straks wel 17,50, of niet? Nee, die kost uh, een euro. Kijk, nou dat is toch wel een ja. heel zacht prijsje. Ja. ja hoor, dat is een uh, hele neutrale prijs, denk ik. Hey, heerlijk, ik krijg helemaal ja. goed gevoel erbij. Ja, ik, ik wou wel zeggen, het is niet alleen spenkraam die doorgaat tot het eind. Maar het zijn de rest van de bewoners ook. En gaan wij ook, zonder meer. Heerenveen, Mark Robin Visser. Zometeen tegen half zeven vertelt hij waar hij morgen naartoe gaat. Na het nieuws van half zes gaan we terug naar Noorwegen. De politie is daar nog altijd bezig met de persconferentie... waar in ieder geval is gemeld dat de dodental op het eiland Utøya lager is dan eerder gedacht. Van 68 mensen staat nu vast dat ze daar zijn doodgeschoten. Tot zometeen. Goeiedag, hier is Kees. Tijd voor de minder fileberichten.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 In Oslo is één dode meer gevallen. Op het eiland Oetoya is het aantal doden fors omlaag gegaan. Volgens de politie is de situatie erg onoverzichtelijk. Inmiddels wordt er gegaan dat de verdachte schutter... anders Breivik op het eiland 68 mensen doodschoot. Breivik is vandaag voorgeleid aan de rechter. En daar zei hij dat er nog twee cellen zijn in zijn organisatie. Na afloop zei de rechter dat niet duidelijk is... wat Breivik precies daarmee bedoelde.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 En de moordenaar van de Turkse Armeense journalist Dink is in Turkije veroordeeld tot ruim 23 jaar gevangenisstraf. De jury is het erover eens dat de man de journalist in januari 2007 op straat in Istanbul heeft doodgeschoten. Dink was in brede kring gehaald in Turkije. omdat hij het optreden van de Turken tegen de Armeniërs omschreef als volkenmoord. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Erwin Krol. De bewolking overheerst, alhoewel de zon wel af en toe eventjes doorbreekt. En van tijd tot tijd valt er een bui. En ik heb het idee dat daar vanavond nauwelijks enige verandering in komt. En zelfs ook vannacht. Alhoewel de bewolking wisselend is. De meeste opklaringen landinwaarts zullen zijn. En aan de kust vooral een paar buitjes voor zullen komen. Ik denk dat het niet veel kouder wordt dan de graden van 11, 12. En het waait niet meer zo hard. Morgen overdag een wat wisselende bewolking. Waarbij ik wel het idee heb dat de bewolking overheerst. Maar goed, er is ook af en toe wat zon. En verder zijn er een aantal buien, zeker in de middag ook. Het waait niet erg hard, hoewel aan zee de, de wind af en toe nog windkaffee kan zijn. En het wordt morgen een graad of 19. Dat is wat anders dan de 13 van gisteren. En dan heb ik het idee dat dat lichte herstel dat dat doorzet... zodat woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag de zon een iets prominentere rol zal spelen... Wel het idee dat ook dan een paar buien mogelijk zal zijn... maar met niet al te veel wind en 20 graden voelt het dan toch een beetje als zomaar aan. ABB Verkeersinformatie. file's staan er niet veel, maar op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Gooi meer en Blarikum nu 3 kilometer file. Werkzaamheden ten zuiden van Utrecht op de A2 naar Den Bosch. Daarom tussen knop het Oude Rijn en Nieuwegein 4 kilometer omdat de Eitunnel in Amsterdam dicht is, rijden veel mensen om via de Koentunnel. En daar komen ze in de file. Op de A10 West staat 3 kilometer richting het noorden. En er is een vrachtwagen gestrand op de A27 Utrecht-Breda. En daarom tussen Utrecht-Veemarkt en Knapper-Brunette 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht.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 Drie minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het aantal dodelijke slachtoffers op het eilandje Utøya in Noorwegen... is dus naar beneden bijgesteld. Er zijn er 68 mensen omgekomen en niet 86, zoals eerder werd gemeld. Dat zei de politie in een persconferentie die even na vijf uur begon. Echter, dat die doden nu aan drakt van zo hebben we het totaaltal van 68... 68 Bij de bomaanslag in Oslo zijn uiteindelijk acht mensen omgekomen. Niet zeven, zo meldt de politie. Scandinavië-correspondent Dirk Evers. Dirk, we hoorden eerder van jou dat de politie... dat, dat grote verschil op het eilandje Utoja, 18, 18 uh, verschilt het van elkaar... dat de politie dat wijt aan de chaotische situatie op en rond het eiland. Ja, en uh, nu is die persconferentie nog steeds bezig. En zij hebben het zo net nog eens uh, toegelicht. Er kwamen nog vragen daarnaar. En... Uh, een woordvoerder van de politie zegt, uh, ja, we waren echt in een, in een totale chaos terechtgekomen. De lijken lagen in hopen, het begon uh, te schemeren. En je moet ook denken dat uh, we hadden, uh, de volgende omstandigheden ten eerste, um, ja, uh, begonnen, begonnen de ouders, de familie zelf al op net voor uh, een, uh, lijstjes te maken van, uh, van hun. Uh, ja, van hun vermisten. En uh, stonden we dus onder druk. Ten tweede hadden de Noorse media uh, cijfers van uh, tien doden. En het waren er zoveel meer. En toen hebben wij beslist op dat moment om, om het aantal dat wij uh, juist, uh, voor juist hielden, om dat de wereld in te sturen. Dat is dan achteraf niet juist gebleken. Maar op dat moment deden we wat, wat wij voor juist uh, vonden. Ja, en, en uiteindelijk hebben ze er toch drie dagen over gedaan om het aantal lichamen te tellen dat ze geborgen hebben. Ja. En uh, de politie zegt, dus ze probeert nu nog steeds... Uh ...uit te leggen dat het dus echt niet eenvoudig was. Niet om tot op het eilandje te komen met uh, boot of helikopter... ...en, omdat, en, en ja, dat het eilandje zelf dus een totale chaos was. Uh, veel lijken, ook in het water, op het land, uh, jongeren die rondliepen. En op dat moment hebben wij besloten, toen we daar aankwamen... ...dat onze eerste prioriteit was de gewonden vinden en levens te redden. En dan dus op de tweede, plek dus die, die, uh, op de tweede plaats die doden te bergen. Nou, over die communicatie zal ongetwijfeld nog veel uh, worden nagesproken. Ook over het optreden van de politie uh, die vrijdag, hè, afgelopen vrijdag. Want hoe lang duurde het nou uiteindelijk voordat de politie op het eilandje was? Ja, er is precies één uur gegaan van dat de lokale politie de eerste melding kreeg van een schietpartij totdat de speciale commando's uh, ja, de dader hebben gearresteerd. Van 17.27 uur 27 kwam de eerste melding binnen en 18.27 uur 27 dan uh, de arrestatie. En zo net zei nog een politiewoordvoerder: we, kunnen echt geen, we konden echt geen betere service uh, leveren. Wij zijn daar tevreden mee. Want welke argumenten voert de politie aan uh, waarom ze dat uur nodig hadden om daar te komen? Uh, er was dus wel al een patrouille uh, aan land. Uh, na een half uurtje stond die klaar, maar dan moest men op een boot wachten. Uh, het eilandje om dat te bereiken... Uh, ja, journalisten vroegen, jullie hebben toch een helikopter? Ja, maar een helikopter is geen multimachine die je zomaar uh, lukraak kunt inzetten... en die er meteen uh, ter plaatse is dat... Uh, het duurt ook een tijdje, dus dit was de, de tijd die we nodig hadden om de commando's uh, op te trommelen, om ze in hun kleding te steken, om ze met, van wapens te voorzien en vooral om ze naar daar te krijgen. Ja, want uh, als je zegt er moest op een boot gewacht worden, ja. is duidelijk welke boot dat is dan? Ik zie dat, uh, ja, 17:52 uur 52 kwam de eerste patrouille aan en die moest wachten op een boot. En dan, uh, dan hadden ze ook nog pech met die boot. Dus, dus dat, het ging dan ook nog een beetje fout. Maar, ja, uh, wat voor pech is, is dat gezegd? Uh, nee, maar dus men, men, heeft blijkbaar op een, men heeft blijkbaar een andere boot moeten gebruiken dan. Dus, ja. uh, dus het is echt wel... Uh, het is, het is niet zo snel gegaan als het zou kunnen, maar interessant is dat in de Zweedse pers. Ik heb hier een Zweedse krant voor me, Svenska Dagbladet, daar wordt een Zweedse politieagent of criminoloog geïnterviewd. En die zei, in Zweden zou het net zo lang geduurd hebben. Dus 40 minuten, dus min, drie kwartier, Ja, dat is eigenlijk wel normaal, zou in Zweden ook zo geweest zijn. Tot je die speciale commando's op, op zo'n afgelegen, ja. beetje afgelegen plek toch, op een eilandje... Ja, dit, dit weekend werd er weinig uh, gesproken over het politieoptreden. Toen ging alle aandacht uit naar de slachtoffers. Wordt er inmiddels wel gediscussieerd in Noorwegen... over het optreden van de politie of het, of het niet sneller had gekund? Wat opvalt in het algemeen is dat... Uh de Noren toch weer heel collectief uh, denken en samenstaan. Uh, heel typisch voor ze. En dat dus ook uh, de premier, uh, uh, de ministers vandaag nog uh, alle, uh, ja, iedereen hebben bedankt. De politie heeft net ook de burgers bedankt. Dus men bedankt zich bij elkaar. Men zegt dank voor, het, voor jullie steun. Maar er komt kritiek los. Uh, we hebben in de krant uh, Aftenposten, heb ik uh, journalist Jörn Lorenzen een, een heel kritisch stukje uh, gezien, gezien van hem, waar hij zei ja kijk, uh, ten eerste zo'n extreme jongen, eh, die op internet zegt dat hij middelen zou verschaffen voor, politie, voor politieke activiteiten, sorry, om eh, een speciaal soort van, eh, van eh, ideeën te, te, ja, te promoten. Eh, ja, en, en die zich wapens zou verschaffen en dat die niet. Eh, die hadden ze eruit moeten ja, pikken, vind Ja, En ze hadden hem geen licentie mogen geven. Goed, nou, er zal ongetwijfeld ook nog discussie komen over het materieel van de politie. Als ik dat zo inschat, na zessen, Dirk, dan spreken we verder met jou. Dirk Evers was dit over de Noorse politie. Hij noemde net al premier Stoltenberg van Noorwegen. Het zijn natuurlijk zeer hectische dagen voor hem. Het was zijn partij waar tegen de bom in de binnenstad van Oslo gericht was. En het was natuurlijk ook de jeugdafdeling van zijn partij... die op het eiland Utøya werd beschoten met dus 68 doden tot gevolg. Jessica van Spenge, onze verslaggever zag kans hem een aantal vragen te stellen. Vanmorgen eventjes na de 1 minuut stilte. Premier Stoltenberg was de afgelopen dagen overal bij. Zaterdag bezocht hij de slachtoffers van Uteja... die opgevangen werden in het hotel. Hij sprak met ze. Hij had een persoonlijk woord voor ze. Knuffelde mensen. Hij nam de tijd. Gisteren was hij bij de dienst in de Domkerk in Oslo... Op straat zijn mensen lovend over hem, over de manier waarop hij dit aanpakt. Tussen andere journalisten door krijg ik heel even de kans om hem iets te vragen. Heeft hij zelf eigenlijk al de tijd gehad om tot hem door te laten dwingen wat er is gebeurd? Norway is in deep grief, Noorwegen is aan het rouwen. Noorwegen is in shock. Mensen zijn gedood in het regeringsgebouw door een bom, en dan zijn er ook nog eens 90 jonge mensen van onze arbeiderspartij omgekomen. young activists in the Young Labour Party lost their life at the Youth Labour Camp outside Oslo. It was also your party that was hit. Yes, this is this is a camp or island where the Labour Party or the youth organisation of the Labour Party hebben hun jeugdkamp year, jaar. En ik ben daar elke zomer, sinds 1974. Het is een eiland waar de jeugdafdeling ieder jaar zijn kamp houdt. Ik kom daar elke zomer sinds 1974. Ik ging mijn speech van de dag na. Uh, the Ik zou er ook een speech houden. So Ik heb een sterke band met het eiland, het kamp, en natuurlijk met de slachtoffers, de dader. Wat moet daarmee gebeuren? In Norway has a very strong uh, tradition of uh, respecting law and justice. And uh, it is the court that uh, ...het is nu niet de tijd om het al te hebben over de straf voor de dader. Het onderzoek is nog bezig. En dan moet de rechtbank beslissen. Wat gaan je de volgende paar dagen doen? We are going to uh, do whatever we can uh, to uh, comfort to convey condolences uh, to those who have lost their We zullen doen wat we kunnen voor de slachtoffers en nabestaanden. we En we gaan door met het onderzoek. denk uh, uh, is a time for en pas daarna is er tijd om te bezinnen over wat kunnen we hiervan leren. See Jessica van Spengen was dat vanuit Oslo. Het lijkt erop dat er eindelijk een einde is gekomen aan de onrust in de top van Ajax. Op een speciale vergadering trad de huidige raad van commissarissen onder leiding van Uri Coronel af. En er is nu een nieuwe raad van commissarissen met erelid en clubicoon Johan Cruijff erin. De legendarische nummer 14 werd gewoon geïnstalleerd, maar was om onduidelijke redenen niet in Amsterdam aanwezig. Verslaggever Ragnar Niemeijer was er wel bij. Echt spannend werd de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Ajax niet. En de reden daarvoor is simpel. De voetbalclub Ajax, de AFC Ajax uit Amsterdam, heeft 73% van de aandelen. En met instemming van het voetbalgedeelte konden de vijf nieuwe commissarissen eigenlijk eenvoudig worden geïnstalleerd. Maar er was wel degelijk oppositie tegen de vijf nieuwe mensen. Steven ten Haven, de voorzitter van de RVC, Marjan Olvers, Edgar Davids, Paul Reumer en Johan Kruijff. Maar voor alle duidelijkheid, die kritiek had louter en alleen betrekking op Johan Cruijff... die schitterde door afwezigheid in de Amsterdam Arena. In de vergadering stonden verschillende verontwaardigde aandeelhouders op... waaronder Niels Lemmers van de Vereniging van Effectenbezitters. Nou, Johan Cruijff was natuurlijk genomineerd voor nieuwe commissaris. En de VEB vindt dat als je ergens commissaris wordt... je gezicht moet laten zien op de aandeelhoudersvergadering waar je wordt benoemd. Je moet gaan vertellen waarom je daar commissaris zal worden en wat jouw toekomstvisie is. We kennen van Cruijff een rapport, maar dat rapport dat is niet heel concreet. Dus we hadden van hem graag wat meer concrete dingen willen zien. Is het een verplichting om te verschijnen voor de mensen die dat niet weten? Het is geen verplichting, maar het wordt wel zeer, zeer gewaardeerd door alle aandeelhouders. Want het is het moment, je benoeming is het moment waarop mensen kunnen vragen aan je wat je gaat doen. Kijk, Van Kruijf zou je kunnen zeggen, die schrijft zo vaak in de krant, dat weet men wel. Maar dan nog is dat geen aandeelhoudersvergadering, dus de vergadering waar het plaats moet vinden. Feitelijk ligt de weg nu open voor Kruijf om zijn zienswijze te implementeren bij Ajax. Hoewel er nog vragen zijn over de exacte invulling van zijn plan en ook over de kosten ervan. Eén tik kreeg Kruijf recentelijk al. Chiola Ling, zijn beoogd algemeen directeur, wordt niet aangesteld. Vertelt Steven Tenhaven, de nieuwe voorzitter dus van de Raad van Commissarissen. Nou, het is zo dat uh, om te beginnen de naam van Ling uh, nooit door ons is genoemd. Uh, zeker extern niet. Uh, wij vinden voor de reputatie van Ajax heel belangrijk... dat er discreet wordt omgegaan met kandidaten. En dat die kandidaten, als ze in een procedure of een gesprek met ons zitten... dat ze dan ook discreet zijn. Uiteindelijk hebben we een hele goede, scherpe discussie gehad met z'n uh, vijven. En is dit inderdaad uitkomst geweest. Dus uh, Link niet. Het komt erop neer dat Kruis zijn eerste nederlaag in de RVC heeft moeten incasseren door een stap opzij te doen. Nou, ik weet niet of je stap opzij moet uh, noemen, maar het is wel zo dat we gewoon nu verder gaan richting een goed directieteam en ook ervoor zullen zorgen he, dat daar goede mensen komen te zitten en uh, straks een goed team zal zijn met uh, genoeg wat dat betreft kennis en ervaring met betrekking tot Ajax en voldoende externe frisheid he, om ook nieuwe invloeden toe te laten. En inmiddels wordt Mark Overmars genoemd als kandidaat voor een directeursfunctie op voetbalgebied bij Ajax. Nou, daar zou ik uh, uh, beter naar moeten kijken. He, dus uh, Mark Overmas, er is een keer uh, een oriënterend gesprek mee geweest. Uh, waarbij uh, over hem geldt dat we heel terughoudend willen zijn als het gaat over wat je wel of niet doet. Maar oriënteren, dat is niet verboden. En je treft ook mensen en dat is ook uitstekend. He, maar als het gaat over uh, de samenstelling van het directieteam, gaan we gewoon nu aan het werk. Dat zullen we op tempo doen. Daar zullen we goede slagen in willen maken, maar dat doen we ook gewoon in zekere rust en met zeer veel zorgvuldigheid. De vraag blijft na vandaag wel of Kruijf het gevoel heeft dat hij voldoende te zeggen krijgt in de Amsterdam Arena of dat hij over een tijdje concludeert dat de andere nieuwe commissarissen eigenlijk al zijn plannen dwarsbomen. En dan is nieuwe onrust bij Ajax zo weer geboren. Zometeen straatmuziek wordt lang niet door iedereen gewaardeerd en D66 in Groningen wil daar iets aan gaan doen. Bij de AWB, Een rustige middag voor een EPLZ volgens mij. Ja, maar toch wat files nu rond Utrecht-Lucella. Vanwege werkzaamheden en vanwege een kapotte vrachtwagen... bij knooppunt Lunette. Daar kom ik zo op. Eerste A1, Amsterdam-Amersfoort. Tussen Meer en Blarikum zat vier kilometer file. Dan de A2, Utrecht en Bos. Tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein vier kilometer. Omdat de eitunnel dicht is, rijden veel mensen om via de Koentunnel. En dat uh, verklaart de file op de A10 West, ondanks de vakantie. Richting het noorden zat voor het Koenplein vijf kilometer. En dan die kapotte vrachtwagen. Die staat op de A27 Utrecht naar Breda, bij knooppunt Lunette. Vier kilometer inmiddels, twee rijstokken zijn dicht. En dat is extra vervelend, want die A27 is nou net de omleidingsroute voor de A2. Ook op de A28 is het vastgelopen van Amersfoort naar Utrecht, bij knooppunt Rijnsweert, twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Om 13 minuten voor zes. Mijn limitatie is een hele luie straatmuzikant. Ha, ja, ja, ja, <laughs> Zo gaat dat volgens Hans Theo op straat. Volgens D66 in Groningen ergeren veel mensen zich aan de straatmuzikanten... die eindeloos hetzelfde deuntje spelen. Gemeenteraadslid Erik Akkermans stelt voor om audities te houden... voor de straatmuzikanten. Goedemiddag, meneer Akkermans. Goedemiddag. En dat meent u echt? Ja, dat menen we echt, want we zijn wel voor straatmuziek. We denken dat straatmuziek de echt een bijdrage kan leveren aan de sfeer in de stad. Maar zoals je eigenlijk al in de aankondiging zei, zijn er ook wel veel mensen die zich gaan ergeren. Omdat het vaak dezelfde deutjes zijn en veel te lang achter elkaar en niet zoveel uitstraling heeft. En dan wordt het meer bedelen dan echt straatmuziek maken. Maar meestal loop je toch gewoon alleen maar eventjes langs? Dan ja, maakt ja, het toch niet uit. Ja, dat zijn mensen die voorbij komen. Maar als je toevallig boven een winkel woont, bijvoorbeeld waar gespeeld wordt. of als je in die winkel zelf werkt. En je hebt de hele dag een straatmuzikant voor de deur, dan kan je er wel eens genoeg van krijgen. En het niveau in Groningen is ook te laag, behalve nou, nou, dat ze dat hetzelfde deuntje spelen. Wel niveau, We hebben via de, de, de, de, de, de, de, de krant gevraagd om reacties van mensen. En nou, sommige mensen zijn over sommige muzikanten heel enthousiast, maar over andere wat minder. En uh, nou, daar willen we wel iets aan doen, daar willen we wel graag een, een push aan geven. En heeft u zelf ook een voorbeeld van iemand die u liever niet meer in Groningen hoort? Nou, wat ik, wat ik merk van, van andere mensen, met dat zelf ook wel ervaren, is dat als je uh, steeds voor een, eenzelfde winkel, eenzelfde muzikant uh, zit, ziet zitten met een accordeon die niet zo verschrikkelijk veel variatie in zijn muziek heeft, dan denk je van, nou, dat mag wel eens iemand, iemand anders uh, komen optreden. Want dat is degene die u op het oog heeft, iemand ja, met een accordeon. Ja, Stal de Schooning heeft natuurlijk heel veel muzikanten van, van, uh, van niveau, heeft natuurlijk ook studenten op het conservatorium, heeft goede amateurmuzikanten. Het nou, zijn heel veel mensen die wel wat kunnen laten horen. Dus die u de straat op wilt, die nu niet op de straat zijn? We zouden dat wel willen stimuleren. Dus bijvoorbeeld door, een, door samen met de ondernemers in de stad een, een prijs, de jaarlijkse prijs toe te kennen aan de, aan de beste straat die ze kant. En met die auditie willen we eigenlijk ja, niet, willen we precies niet het niveau van. Uh, van het consortium bereiken of, of, of van een concertgebouw, maar wat we wel willen is dat vooral die variatie in muziek en de uitstraling, dat die nog wat toeneemt. Ja, en wie gaat die audities houden? Wie zit nou, er in dat, de jury? Dat dat, dat dat een combinatie is van een aantal deskundigen samen met, met mensen uit de stad die het leuk vinden om, uh, om daarbij betrokken te zijn. En dan gaat het nogmaals niet om de allerbeste muziek, maar het gaat om muziek die gewoon passend op straat is. En die, uh, nou, die gewoon klinkt en waar veel, uh, waar we een mooi, uh, breed repertoire uh, klinkt. En als je dan zonder toestemming de straat op gaat als muzikant, dan krijg je een boete. Ja, dat is nu ook al zo overigens, Er zijn natuurlijk al wel regels. De regels overigens ook, dat je niet langer dan een kwartier op één plek mag zitten. Dus een van de dingen die we ook wel zeggen tegen het college van BMW, je zou wat strenger kunnen handhaven. Maar je kunt je ook voorstellen dat je strenger handhaapt in degene die niet een auditie hebben gedaan en dat je wat soepeler bent. Je degene waarvan je ook weet dat die ook echt wat, wat kunnen. Minder spontaan wel, toch? Zo, in Sorry? Groningen. Minder spontaan? Ja, het klinkt minder spontaan, maar dat hoeft helemaal niet. Ik denk dat als je dat gewoon één of twee keer per jaar doet, zo'n auditie... dat het alleen maar de levendigheid in de stad vergroot. En nogmaals, het mensen die, die geen auditie doen... en die gewoon toch weer de spelen en een vergunning gaan halen... die mogen dat blijven doen. Oké, okay, Erik Akkermans, gemeenteraadslid van D66 in Groningen. We horen later wat er van uw plan komt. Dag, goedemiddag. Het Zwitsers bankgeheim, daar gaan we over praten. Want dat staat onder druk. Het geld waarvan niemand vraagt waar het vandaan komt, dat kan in deze tijd eigenlijk niet meer. In het buitenland dwingt Zwitserland steeds meer zich aan te passen. In onze serie over Zwitserse eigenaardigheden neemt correspondent Wouter Meijer vandaag een kijkje in het financiële hart van Zwitserland. De Bahnhofstraat in Zürich is de chique winkelstraat van Zwitserland. Alle dure merken hebben hun eigen exclusieve shop. Ik loop een stukje met Egbert Jan Sturm, Nederlands econoom... al jarenlang hoogleraar aan de Universiteit van Zürich. Ziet u hier nou vaak mensen lopen van wie u denkt... die komt stiekem een koffertje met geld brengen? Ja goed, dat is altijd moeilijk te zeggen natuurlijk. Uh, je ziet koffertjes rondlopen. Het, uh, het is niet zo dat het heel opvallend is. Maar de, het vermoeden bestaat dat inderdaad ook een aantal mensen hier naartoe komen om daar een van de, de banken te gaan om daar uh, een bepaalde hoeveelheden geld te, te detoneren. Je kan natuurlijk niet zien hoe dat met dat geld gaat. Het is gedeeltelijk echt zwart geld, gedeeltelijk is het geld van mensen die gewoon wat spaargeld hebben en daar liever geen belasting over betalen. Hoe gaat dat? Hoe ga je naar zo'n bank toe? Goed, het is niet zo makkelijk om in Zwitserland een bankrekening te openen. Dus in dat opzicht, uh, ook in de afgelopen jaren, is dat steeds moeilijker geworden. En op die manier probeert men natuurlijk ook dit soort uh, zwart geldcircuit te verminderen. Maar er is een enorme druk van de buitenwereld langs. Want eerst met Amerika, die bepaalde banken geen toestemming meer wilden geven om zaken te doen. Uh, later van de Duitsers die cd's gingen kopen met uh, ja, achterovergedrukte gegevens van Zwitserse banken... om te kunnen zien wie er eigenlijk uit Duitsland geld hier heeft. De druk is enorm en is in de afgelopen jaren sterker gestegen. Heel onopvallend, op de vierde verdieping van een kantoorgebouw aan de rivier... zit de Zwitserse bankenvereniging... die dus de belangen en het imago van de banken behartigt... Rebecca Garcia is woordvoerster. Volgens haar zit het Bankgeheim in het DNA van de Zwitsers. Het is im Grunde genommen, kan man dat ansehen, wie een weiteres Berufsgeheimnis, so zoals bijvoorbeeld Beispiel auch der Arzt oder der Anwalt ein Geheimnis hat. Dat heisst, er gibt Informationen, die er voor zijn Kunden oder Patienten hat, niet weiter. Het is een beroepsgeheim, net zoals bij de artsen, de advocaten, die geven ook geen informatie over hun klanten aan de overheid. Dus dat doen de Zwitserse banken ook niet. Maar waterdicht is het geheim, al lang niet meer, legt ze uit. Geld van buitenlandse dictators en andere schurken. Dat wordt afgepakt en desnoods aan de betrokken landen teruggegeven. En ook gewone burgers kunnen problemen krijgen. Het is nu een grond besteed dat men aannemen moet dat deze persoon dat geld niet rechtens. In Dus als andere landen mensen serieus verdenken van belastingontduiking... dan kan het geheim worden opgeheven. Dan werkt Zwitserland mee aan de opsporing. Maar anders heeft u weinig te vrezen van de Zwitserse banken. We zijn dus op de paradeplatz, Een knooppunt van trams, maar vooral van grote banken. Alle grote jongens die zitten hier. Ja, alle grote jongens zitten hier, de UBS zit hier, de Credit Suisse zit hier. En in deze omgeving vind je ook allerlei kleinere privébanken, privaatbanken zoals we in Zwitserland ook heel veel kennen. Wat vindt u zelf? Is het, is het netjes om geld uh, te verzwijgen voor de fiscus in je eigen land en hier op de bank te zetten? Uh, Principieel natuurlijk niet. Dit is niet iets wat je goed kunt praten. Uh, je moet proberen je aan de regels te houden waarin gespeeld wordt. En als de regels het land zo zijn dat je belasting erover moet betalen, dan zou je dat ook moeten doen. Het wordt allemaal steeds moeilijker. Uh, Zwitserland heeft intussen een aantal overeenkomsten moeten sluiten... om in ieder geval uh, informatie te geven als mensen verdacht zijn in hun eigen land. Holt dat het bankgeheim al uit? Uh, stapje voor stapje is daadwerkelijk het bankgeheim die zich aan het uitrollen. Wat de, Zwitsers, wat de strategie van Zwitserland in heel veel opzichten is... is ervoor te zorgen dat over het bedrag wat er op je rekening staat... De pe per definitie een bepaalde belasting wordt teruggenomen. En dat anoniem naar de staat wordt gestuurd waar het vandaan eigenlijk komt. En dat is dus de volgende stap. Dan betaal je een beetje belasting, alleen anoniem. Dus de Nederlandse of de Duitse fiscus die weet niet van wie het komt. En de Zwitsers die kunnen zeggen, nu is het geen zwart geld meer. Dat is heel slim, maar zo blijft er steeds minder van het bankgeheim over. Zwitserland is een kleine open economie... Is Heel, het is voor hun heel belangrijk dat ze goede relaties hebben met het buitenland. Eh, zowel politiek als ook eh, economisch gezien. En daarom is er geen weg terug. Het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht. Met Juris Stubenitsky. Een klein lichtpuntje in een ontzettend tragische tijd. Zo omschrijft de politie de bijtel, bijstelling van het dodental van de aanslagen in Noorwegen. Veel Noorse media nemen die uitspraak over... Bij de aanslagen kwamen 76 mensen om het leven... en niet 93, zoals eerst werd gemeld. Veel kranten, websites en televisiezenders tonen een foto van de auto... waarin Breivik vanmiddag uit de rechtbank werd gereden. Bijvoorbeeld de Noorse krant Aftenposten. We zien Breivik met een rode trui... omringd door drie politieagenten in een zwaar zwarte SUV. Hij is herkenbaar in beeld en kijkt in de richting van tientallen fotografen. De vader van Breivik reageert tegenover de Noorse tv-zender TV2... vanuit zijn huis in Frankrijk... Hij zegt dat hij nooit meer contact zal hebben met zijn zoon... die volgens hem abnormaal is. Het laatste dat hij had moeten doen is niet zoveel mensen vermoorden. Hij had zichzelf beter van kant kunnen maken dan zoiets te doen zegt vader Breivik. De website van TV2 meldt dat uh, de ministeries die door de bommenaanslag in Oslo zijn beschadigd tijdelijk ergens anders zijn ondergebracht. Premier Stoltenberg werkte eerst op de hoogste etages van het getroffen gebouw, maar komt nu in een statige kantoorvilla van drie verdiepingen. Het ministerie van Financiën is ondergebracht in kantoren van de Belastingdienst. Zo'n 2000 Noorse ambtenaren verhuizen mee. Wat te doen met alle Noren die vragen hebben over de aanslagen en het geweld. Misschien dat, ze een deel, dat een deel van hen vanmiddag antwoord heeft gekregen... bij de Noorse tv-zender NRK... Daar schoven een psycholoog en een specialist op het gebied van trauma's aan... om antwoord te geven op ingestuurde vragen. Ja, Meer hulptips op die site. Vaders en moeders kunnen het beste met lotgenoten praten... geen alcohol drinken en genoeg bewegen. Tips voor kinderen gaan vooral over het opzoeken van veilige plekken... en het praten met vrienden. Slaapproblemen kunnen worden aangepakt door de deur op een kier te laten staan. En vergeet ook niet om leuke dingen te doen met je vrienden, staat er. En vanwege de aanslagen wordt de beveiliging van de Olympische Spelen in Londen... nog eens onder de loep genomen... Dat op de BBC... De organisatie van de Spelen van 2012 zegt dat het glashelder is... dat er lessen getrokken moeten worden uit de aanslagen. En dat zullen we zeker doen, zegt de organisatie. Ook in Londen, bij haar huis aan Camden Square... daar in Londen wordt gerouwd om Amy Winehouse. Bij een hek liggen bloemen, kaarsjes, gedichten en zelfs drankflessen. De Daily Mail schrijft dat ze een dag voor haar dood... nog bij een dokter was geweest die haar gezond verklaarde. Aan de geruchten over haar doodsoorzaak lijkt een einde te zijn gekomen. Er is autopsie op Winehouse verricht en volgens de eerste resultaten daarvan waren er geen bijzonderheden. In Tilburg kleurt vandaag roze. De twintigste editie van Roze Maandag is in volle gang. Omroep Brabant doet uitgebreid verslag op een speciale website. Een verslaggever kwam veel glitter en glamour tegen in de binnenstad... zoals bij deze dierlijke dame. Wat voor dierenprintjes heb je allemaal op, je Een pantherprint, ketsuit, met een uh, strassriem. En dan gewoon uh, beelden hakken van Louis uh, Vuitton. Helemaal blink-bling, hè? Ja, ik hou ervan. Hoe meer het blinkt, hoe meer ik opvouw, En daar nou hou ik van. Ja, dat soort dingen dus. Uh, Roze maandag werd rond 1 uur geopend met onder meer een optreden van Karin Bloemen. De gemeente Tilburg denkt dat er zo'n 300.000 mensen op de kermis rondlopen. Dan kom je tot twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken.